Uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. VND mag de lonen niet verlagen van werknemers die lid zijn van een vakbond. Het heeft de rechter bepaald. De rechtbank verbiedt alleen de loonsverlaging voor leden van FNV en CNV. De bonden die het kortgeding hadden aangespannen. VND zou de lonen van niet-vakbondsleden dus wel kunnen verlagen. Of het bedrijf dat ook gaat doen, is nog onduidelijk. De eigenaar van VND zegt dat een loonsverlaging van bijna 6% nodig is om de warenhuisketen overeind te houden. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft het eerste onbekende slachtoffer geïdentificeerd van de watersnoodramp van 1953. In een speciaal project werden twee jaar geleden 31 onbekende slachtoffers opgegraven. Nabestaanden werd om DNA gevraagd. De eerste onbekende slachtoffer is een vrouw uit Kruiningen die begraven was in Ierseke. Staatssecretaris Van Rijn maakt zich grote zorgen over het drugsgebruik onder jongeren. Vooral het feit dat jongeren het steeds normaler vinden om bijvoorbeeld ecstasy te gebruiken, baart hem zorgen. Hij wil onder meer met betere voorlichting het gebruik van partydrugs terugdringen. Volgens Van Rijn is veilig drugsgebruik een mythe. Het Oekraïnse leger trekt de zware wapens nog niet terug, het heeft een legerwoordvoerder gezegd. Eerst moeten de beschietingen van pro-Russische separatisten helemaal ophouden. Gisteren werd gezegd dat er een begin zou worden gemaakt met het terugtrekken van de zware wapens. Maar volgens de legerwoordvoerder zijn militairen afgelopen nacht twee keer onder vuur genomen. De KNVB voelt niets voor een benefietwedstrijd tegen Italië als goedmaker voor de vernielingen in Rome. Vorige week richten Feyenoord supporters vernielingen aan voor de wedstrijd tegen AS Roma. De burgemeester van Rome stelde voor om ter compensatie een benefietwedstrijd te organiseren. Maar de KNVB zegt dat de bond niets met de zaak te maken heeft. Het weer op steeds meer plaatsen, zon, vanmiddag en vanavond buien, soms met onweer, het wordt 8 of 9 graden. Morgen geregeld zon, ook een enkele bui en een graad of 8. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A12 Utrecht-Hanaag staat bij Gouda 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A20 hoek van Holland-Gouda in beide richtingen 3 kilometer bij knooppunt Terbrechtseplein.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 In elk theater waar je speelt is er een man... die veel meer belang heeft bij de pauze dan bij de voorstelling. Overal waar je speelt, altijd komt er om half acht, zo'n half uur voor de voorstelling... iemand op je kleedkamerdeur kloppen... om te vragen hoe laat het pauze is in verband met de consumpties. <lacht> Voordat we hier in Amsterdam kwamen hebben we in de buurt van Amsterdam een uitprobeertournee gehad... en we speelden op een avond in een klein dorpje... waarvan ik de naam niet kan noemen, omdat het Amstelveen was. <tieden> ik speelde in een gymnastiek lokaal met 400 stoelen. Ik zat in een, klein, in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje... om me te schminken toen er drie keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen, ongelooflijk. Onmiskenbaar, een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf. <tieden> Meneer Sonneveld? zeg, ja, meneer. Kunnen we eigenlijk zeggen hoe laat het pauze is? Ik zeg, nou, meneer, half tien, vijf over half tien. Dat ligt aan het enthousiasme van het publiek. Oh dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, het zal mij benieuwen. Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar, is meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties. Mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door hoor, met kleuren, meneer Zonneveld. Gaat u rustig door. Kijk eens, meneer, ik zit aanstaande juni, zit ik 25 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden heb ik hier 400 man in huis, meneer Sonneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en set to shore. Hetzelfde, 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat in het bedrijf heet, één op twee. Behalve meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt... want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat dat? Dat is logisch, nietwaar? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten. Die krijgen zelf ook trek, nietwaar? En dat wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's. Begrijp je goed? dat is dan binnen tien minuten nee verkopen geblazen. Maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis nemen, meneer? Nou, dan kun je ze de volgende dag wel aan de poes opvoeren... als er een drama geweest is. Want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, begrijp je? Mag ik nog even van uw tijd erover? Meneer? Ik zou u iets willen vragen, meneer Sonneveld. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen? meneer, doet u hem een lol. als u jullie... Nou, even goeie vrienden, hoor. Maar we zegt even van uw tijd erover. Neem dan de kroketten, meneer Sonneveld. Ik zeg, wat zegt u? Nou, de kroketten. U weet niet voor wie u vanavond op treedt. U treedt hier vanavond op voor het nut. Ik zeg, wat zegt u me daar? Voor het nut. Maatschappijt het nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiek hier, meneer. De fine Fleur van Amstelveen, meneer. Hoofdzakelijk notabelen. En, en, en u weet, meneer, notabelen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, begrijp we goed. Kijk eens, meneer, die mensen die werken later, die eten vaak niet. Dus wat doe ik als er notabelen zijn, meneer? Dan laat ik de slager honderd kroketten brengen. En die gaan een grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet, en sputteren. De slager, laat ik ze brengen. Begrijpt u? 100 kroketten leggen, dan... Met De notabelen zijn er weer, denk ik dan. <lacht> Begrijp u? Maar wat gebeurt mij... Mag u nog een tijd erover? Wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, acht weken geleden... met diezelfde notabelen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk, maar een lezing. De 200 notabellen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slagen, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is nog niet eens het ergste, meneer. Maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En daar verschijnen achtereen volgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Verschrikkelijke open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken. en Ik denk bij mijn eigen dag, ga Meneer, ik ren naar het toneel. Ik ren naar het toneel en ik roep tegen die man. GELACH hij... Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden hoektandenkwaagd. Meneer, ik roep, ik roep tegen die dokter... Hé, hey dokter, denk u een klein beetje aan de kroketten, maar ja, meneer. Wat wil u, meneer, een eigenzinnig type? Gaat IJzeren heilig door, meneer? Weer een sfeer op Meneer, ik ren naar de koffiekamer en ik zeg tegen de ober, Jan doe het vuur maar uit onder de kroketten. <lacht> Want dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er acht verkocht die avond, meneer. Acht kroketten met deze beide handen, meneer. Ik bleef met 92 kroketten zitten. <lacht> en wat doet een man met 92 kroketten, meneer? Zij zelf opeten, ja, kom nou. Nee, meneer, ik heb als kind al zo geleden meneer. Mijn, vaar, mijn, va mijn vader zat ook in dit vak, meneer. Die was ook restaurateur, die kon ook niet inkopen, meneer. Ja, ik heb een jeugd gehad, meneer. Dagen achter elkaar zaten we slaatjes te eten, meneer. Weken achter elkaar broodjes met rosbief. Het kwam in je je strot uit. En, en die 92 kroketten aan mijn eigen kinderen opvoeren. Nee, meneer, dan waag ik mijn kinderen niet aan. Nee. Daarom zeg ik, meneer Sonneveld, dat zal mijn benieuwen vanavond. Toen ik hem na de pauze even opzij van het toneel zag staan en hem aankeek, zei ik tegen hem, en? Toen riep hij terug, alle honderd verkocht meneer Sonneveld. En hij slofte terug naar de koffiekamer. he gets up in the morning then he goes to work at night.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 I'm 'Cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matter of all these stakes. 'Cause he's also good, and he's also fine, and he's also healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, the best things so conservatively Ja, maar liefst twee nummers van de Kings achter elkaar. Dat was de Well Respected Man. En, uh, nou, natuurlijk deze Sunny Afternoon. Een grote hit van, van de Kings in uh, de museus. Nou, dat is ongeveer geweest. Toen was ik 1865, moet dat geweest zijn. Ja, grote hit. En uh, nou, je hoort hem nog altijd voorbij komen. Want het is gewoon een uh, evergreen, zoals dat heet. Een evergreen. Uh, eens even kijken, luisteraars. Ja, ik zou contact hebben met Joop van Es om deze tijd, maar uh, het, het vind ik niet zo'n leuke mededeling. Joop is nogal vrij ernstig ziek. Uh, hij had aanvankelijk griep, maar is nu bang voor erger. Uh, hij trad niet in detail van wat dat erger dan zou betekenen, maar hij ligt uh, ernstig ziek op bed. Op dit moment is niet in staat om, uh, om met ons te praten. Uh, wat mij natuurlijk uh, ertoe beweegt om uh, namens alle luisteraars Joop, jou van harte uh, beterschap toe te wensen. Ik hoop dat je er volgende week toch weer eh, toch weer bij kan zijn Cecilia, Vincent Cecilia hoe hou je het vol mijn hart slaat op hol als ik jou zie oh Cecilia Vincent, Cecilia, ja, en de luisteraars die uh, vergeefs op commentaar van Joop van Ness zitten te wachten. Joop is ernstig ziek, heb ik zojuist begrepen. Hoe ernstig, dat, uh, ja, dat, dat uh, weet hij nog niet. Hij krijgt uh, in ieder geval de dokter op bezoek uh, vanmiddag. En uh, mocht de dokter dat vergeten, dan heb ik voor hem nog wel een... Oh, een leuke dokter, dokter Robert. Alle gekke gekheid op een stokje betenschappen, ook. is Javier van Es, de dokter erbij gehaald. Dr. Robert. Haar muziek is altijd de goede vitamine om weer beter te worden. En dit is Brian Doelender. Dit must be love. Mensen die nog moeten lunchen, eet smakelijk mensen. En ik hoop dat u het gezellig vindt bij Zivem Zandvoort vanmiddag met Zandvoort Lunst. I never thought I'd miss you. Half as much as I do I never thought I'd feel this way The way I feel about you As soon as I wake up Grapje. Maar een grapje. Uh, als je zo eens naar buiten kijkt, luisteraars, en dat doet u waarschijnlijk ook uh, af en toe, dan. Uh, misschien bent u wel buiten. Zo'n grote ketelblaster op uw nek. om uh, toch naar de zand te kunnen luisteren. Uh, dan moet je gewoon. Uh, neem nou mijn advies maar aan. Dat is een goed advies in dit geval. Neem, dames en heren ook. neem de zon in je hart. En doe dat samen, dames en heren ook. met René Schuurmans. Oh yes, ja, weet je, hè? Voor de liefhebbers van het Nederlands stralige lied: Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon, maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. Het lijkt zo gewoon, maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voor.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 In Damhof is de komende week, de week van de vakanties natuurlijk, tijdens de Kids Adventure Week kinderburgemeester van Zandvoort. Tijdens de officiële installatie op vrijdag 20 februari jongsleden op het gemeentehuis van Zandvoort, heeft Sven onder toezicht ook van pers en ook familieleden de afsketen uit handen van burgemeester Niek Meijer mogen ontvangen. Begin januari-luisteraars is de gemeente gestart met de sloop van het voormalige zwembad aan de passage. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, zijn de werkzaamheden onlangs stopgezet. De gemeente heeft vervolgens een brief gestuurd naar de bewoners die in de omgeving van het zwembad wonen. Tijdens de werkzaamheden stuitte een sloopbedrijf op een onveilige constructie rondom de trap, die dienst doet als nooduitgang voor de bovenverdieping. Dit kwam niet eerder aan het licht doordat er in het verleden panden tegenaan zijn geplaatst. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente besloten om nu eerst dit alles te laten repareren. En Naar verwachting gebeurt dit de derde week van maart. Dat betekent een vertraging van ongeveer zes weken. En daarna kan het sloopbedrijf weer verder. In het voorjaar van dit jaar worden de achtergebleven verbouwing en de ondergrond hersteld en aantrekkelijk gemaakt. De sloop van het oude zwembad maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort. De vrijgekomen ruimte wordt benut om de route tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de projectleider, dat is Joka Lente. Dat kan via het algemene telefoonnummer 14023. En daarmee hoopt het college van burgemeester en wethouders voldoende informatie te hebben verstrekt aan de bewoners die te maken hebben met de sloop van het zwembad. Weerbericht luisteraars. Ja, vanmiddag, vanmiddag zijn er natuurlijk perioden met zon. Dat heeft u zelf al kunnen uitvinden. Verspreid over het land kunnen winterse buien ontstaan met kans op hagel en ja, ja, onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 8 of 9 graden. Vanavond trekken enkele buien over het land, maar vannacht blijft de neerslag meer beperkt tot de kustprovincies. Bij een, uh, bij een doorstaande wind, nou wat ik daaronder moet verstaan, dat weet ik niet zo goed, een doorstaande wind. Nou, een wind die constant uh, blijft waaien dan maar. Uh, dat is ik dat dat betekent. Dan wordt het niet kouder dan 2 tot 4 graden. Morgen dan uh, staan er buigen en een uh, windrijke dag staat op het uh, programma. En daarbij is er opnieuw kans op hagel of een onweersklap. Tussen de buien door schijnt de zon en de maxima liggen dan tussen de 7 en 9 graden. In de nacht naar woensdag, luisteraars, dan blijft het in het binnenland droog. En tijdens heldere perioden kan de temperatuur zelfs naar het vriespunt dalen. Woensdag, dan zijn er weer veel stapelwolken en op verschillende plaatsen. Blijft het gelukkig wel droog. Er staat iets minder wind dan vandaag en morgen wordt het dan zo'n 7 of 8 graden. Morgen, dat, dat is woensdag, overmorgen. Donderdag, dan uh, wordt er een regenfront verwacht. Zo zoals het er nu naar uitziet, dan passeert deze neerslagzone later op de dag. En is het in de ochtend dan nog wel enige tijd zonnig. Nou, de dagen na donderdag, dan zijn we weer ver vooruit. Dan wordt er weer een nieuw regenfront verwacht. En uh, dan is het wisselvallig. Met een mix van wolkenvelden, soms wat zon. En regelmatig ook buien. Ik kan er niet zo mooi van maken voor u vanmiddag. Nou, dat was weer uh, de weersverwachting. Dan heb ik weer aan mijn verplichting voldaan. Niels en weer. We gaan uh, genieten van, van een Nederlandstalig werkje... van een dame die gisteren, jawel, 60 jaar is geworden. Dan heb ik het over Lenny Koer. Ja, 60. Soms als jij mijn kus zingt ze. Nou, Lenny, een kus nog voor je verjaardag dan vooruit.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 Weet ik nog steeds niet goed, maar soms als jij me kust, voel ik me weer gerust en ik doe. Nog steeds je spelletjes en ik twijfel. Oh Ze brak natuurlijk door met dat prachtige songfestival liedje. Dit gaat ook, ga ook nog even draaien, hoor. Ze is 60 geworden, hè? dus we moeten er wat extra aandacht geven, toch? Heeft ze verdiend. Lennie Koer. Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij in stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal. De troubadour. I got very full cool. De sweet ging mee op reis, de troubadour, Hij zong voor de boer. De Tombadoer. Toen werd het stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol te muziek. Hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij. Speciaal voor Lenny Coeur, was dat. Die is gisteren 60 jaar geworden, luisteraar. Was dat de, de troubadour natuurlijk. En daarvoor uh, sometimes when we touch. Altijd als jij me kust. Nou, prachtig nummer. Uh, dat geldt ook voor het volgende trouwens, hoor. Dit is Eva Cassidy. Zonder regen is hij niet te zien. Maar u kunt hem wel uh, in uw gedachten oproepen. De Rainbow. But I heard Prachtige stemgeluid van Even Kessel, die helaas eh, luisteraars is. Zij overleden aan die verschrikkelijke eh, kanker... Eh, huidkanker met een uitgezaaid eh, melanoom. Naar andere organen, waardoor zij, eh, ja, helaas op veel te jonge leeftijd is overleden. Maar haar prachtige stem blijft eh, altijd bestaan. En eh, ik draai regelmatig, ook in het programma donderdagavond, wat ik eh, verzorg, tussen 10 en 12 uur s'nachts, eh, tussen Epp en Vloed. Dan hoort u allemaal hele mooie ballads voorbij komen. Dus, eh, Aankomende donderdag is dat weer zover. Om tien uur s'avonds uh, ben ik weer bij u met die mooie belletjes. En u kunt al verzoekjes doen door uh, via Facebook... Uh, even te reageren op mijn Facebookpagina charlesduif. Uh, nou, nou charlesduif moet u gewoon intypen op Facebook... en dan komt u vanzelf op mijn pagina terecht. Kunt u verzoekjes indienen. Ga je even een oproepje doen namens het uh, Kennemer Dierentehuis. Lieve Granou, zo heet een Poes, die wilde eindelijk wel eens een eigen huis... Kanoe is een ontzettend lieve poes. Ze is gek op aandacht en knuffelen. Ze zoekt een rustig huis. Zonder, het, uh, zonder andere katten. Want daar schijnt ze dan weer minder tegen te kunnen. En ook het lief niet met hele kleine kinderen. Maar dan met een tuin. Met, dat, ze, dat ze lekker naar buiten kan. Om van het zonnetje te genieten. Kanoe heeft een medisch probleem gehad. Hè, dus dat medisch probleem bestaat niet meer. En dat was... Uh, uh, eosinofiel granuloomcomplex. Nou, dat is een hele dure Latijnse naam. En het is een ziekte waarbij de kat... onder andere blaasjes krijgt, die heel erg jeuken. Maar gelukkig gaat het nu allemaal... goed met Granu. Het gaat heel goed met haar... en ze heeft geen rare plekken meer. Ze is er nu echt aan toe... Uh, een eigen gouden mandje te krijgen. Nou, wij vragen ons natuurlijk... hier af bij ZFM Zandvoort... kunt u dat mandje aan Granu geven? Kom wel snel eens langs om kennis met haar te maken. En... Uh, zeker weten dat u voor haar valt... dat zeggen de vertegenwoordigers van het Kennemer Dieren uh, Ik zal nog eventjes het, het adres opzoeken... het telefoonnummer van het Kennemer Dieren zo. Dan uh, kunt u ze bellen of u kunt uh, langsgaan... om uh, met Canoe kennis te maken. Nou, dit was even een, uh, een gezellig oproepje. Mijn zoon Sven heeft natuurlijk een prachtig nummer opgenomen... voor wereldvrede van kinderen... die lijden onder het oorlogsgeweld overal ter wereld. Het heet Calling for Peace. Ik heb het al meer gedraaid en dat ga ik ook vanmiddag weer even doen. Sven Duif met uh, onder zijn artiestenaam Sven Davis. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 Disagree without war. Why must those Ben Duiverstad, ja, luisteren. Dit is Glenn Gamble. Reason to Believe. If I listened long enough to you I'd find a way to believe that it's all true Knowing that you lied straight-faced while I cry. Still I look to find the reason to believe If I gave you time to change my mind I'd find a way and I'd leave the past behind Knowing that you lied straight-faced while I cried Still I look to find Makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never thinking of myself.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 Het liedje is niet voor uh, no-one, dit liedje is voor iedereen. Ik ga daarmee afsluiten, want uh, ik kijk op mijn klokje. Het is bijna twee uur, luisteraars. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten hebt van de muziek. Dit is een oud bitteltje van uh, Ryan Ollender. forget her and in her Ik moet afscheid van u nemen. We gaan eruit met de, de klanken van Heather. En Heather is een nummer wat instrumentaal wordt gebracht door de carpenters. Uh, dat is altijd een mooie afsluiter. Ik ben er morgen weer tussen de middag met Lolly en Pierik samen. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Een hele fijne dag nog. Het nou, gaat wel lukken hè, met dit zonnetje. Dag.